Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. VVD-congres akkoord met integriteitscode. Opnieuw zware strijd in strategisch belangrijke stad Kousaïr. En schaatsbond overlegt over toewijzing nieuwe schaatstempel. Het weer vanuit het noordoosten gaat de komende uren regenen. Vannacht regent het overal. En in het zuidoosten blijft het ook morgen nog enige tijd nat... In de rest van het land verloopt de dag dan droog, soms wat zon... en het wordt 12 tot 15 graden. De VVD gaat meer aandacht besteden aan de integriteit van bestuurders. Het ledencongres ging vanmiddag in Maarse akkoord... met een reeks maatregelen van het partijbestuur. Partijvoorzitter Korthals zei dit over de kwestie. Er ligt gewoon een belangrijke taak voor de VVD om te zorgen dat de integriteit op een nog betere manier wordt aangepakt dan in het verleden. Wij zijn niemand hier ook aan het eh, verdacht maken. Ook richting eh, Roermond of wat dan ook. Dat is bepaald niet het geval. We hebben dit gedaan zonder het oog te hebben over wie of wat ook. Verslaggever Wilma Borgman in Maarse. Wilma, wat zijn die maatregelen die de integriteit van VVD'ers moeten waarborgen? Nou, het is een hele lijst die het partijbestuur vanmiddag presenteert. Ik heb hier twee A4'tjes voor me liggen. Daar staat het allemaal op. En wat staat daar dan op? Er komt bijvoorbeeld een commissie integriteit. Een commissie van oude, oude leden van de VVD die als een vraagbaak moet gaan dienen. Die kunnen vragen beantwoorden van individuele leden, maar ook van het partijbestuur. Er komt in trainingen en in opleidingen binnen de partij meer aandacht voor integriteit. Er komen vertrouwenspersonen op alle niveaus, van gemeenteraad tot Tweede Kamer... De VVD gaat een vragenlijst voorleggen aan kandidaten over um, uh, hun risico's, om hun risico's in te schatten. En ja, VVD'ers op alle niveaus moeten iets gaan ondertekenen. Dat heette begin deze week nog een gedragscode of een integriteitsverklaring. Maar dat was kennelijk niet helemaal de bedoeling, want vanaf vandaag heet het een serie vuistregels. Daar staat dan in dat je betrouwbaar, open, zorgvuldig, onafhankelijk en dienstbaar moet zijn. En daar moet um, iedere VVD'er die, die actief is in de partij een handtekening onder zetten. Ja, veel maatregelen dus. Was het congres er snel over uit? Nou, dat ging niet zonder slag of stoot. Het was bij tijd en wijle ook een verneinige discussie. Partijvoorzitter Korthals, die we net hoorden... die kreeg openlijk het verwijt dat hij veel te weinig heeft gedaan. En dat mede daardoor die kwestie in de partij zo hoog oploopt. En er was ook wel veel kritiek op die handtekening die VVD'ers moeten zetten. Want wat is nou eigenlijk de waarde van die handtekening? Um, iemand zei in de discussie in de zaal... als je niet in tegen bent, dan teken je toch gewoon die verklaring of die vuistregels. Um, en het is ook niet heel erg duidelijk wat de consequenties zijn voor iemand die zo'n verklaring niet wil tekenen. Maar goed, er hoeft er niet over gestemd te worden over deze plannen... want het zijn gewoon plannen die het hoofdbestuur zichzelf heeft opgelegd. Dus die maatregelen komen er gewoon voor VVD'ers. En eerlijk gezegd denk ik dat als er wel over gestemd zou worden... dan had het congres dit pakket aan maatregelen ook aangenomen. Nou was er nog een motie van een aantal partijleden, een stuk of tien geloven... Ja. van partijleden waar tegen een ernstige verdenking loopt om die dan te royeren meteen. Hoe is dat afgelopen, die motie? Nou, die motie heeft het niet gehaald. Veel, veel VVDers vonden het veel te ver gaan om stappen te zetten tegen VVD-leden die nog helemaal niet veroordeeld zijn. Zelfs al loopt er een justitieel onderzoek tegen je, want dat onderzoek kan tenslotte ook nog altijd uitwijzen dat iemand onschuldig is. Um, en de indieners van de motie hadden tijdens de discussie wel in de gaten dat hun motie het niet zou halen, en die wilden zichzelf kennelijk een nederlaag besparen door te zeggen: nou, we brengen de motie nog niet in stemming, we schuiven hem nog even vooruit, maar daar stak het congres een stokje voor, want um, dat zou betekenen dat de kwestie blijft hangen... dat die zou blijven doorzeuren in de partij. Dus er moest worden gestemd. En inderdaad werd die motie met overweldigende meerderheid verworpen. Ze wilden vandaag alles afronden. Verslaggever ja. Wilma Borgman vanuit Maarsen. dank je wel. Het Syrische regeringsleger is een nieuw offensief begonnen... om de stad Kousaïr aan de grens met Libanon helemaal in handen te krijgen. De militairen van president Assad worden daarbij geholpen... door strijders van de Libanese Hezbollah-beweging. Tegenstanders van Assad melden dat het leger de stad huis na huis wil vernietigen. Aan de kant van de opstandelingen zouden zeker 22 mensen zijn gedood. De stad Kousaïr met 30.000 inwoners... is voor beide strijdende partijen van groot strategisch belang... Naar nou, wordt aangenomen hebben Assad's troepen... twee derde van de stad in handen, maar verloopt de opmars moeizaam. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben homoactivisten voor het eerst een gay pride-mars gehouden. De politie beschermde de ongeveer honderd deelnemers... tegen boze orthodoxe christenen die de parade wilden verstoren. Voorvechters van homorechten tranceerden met hun mars... een gerechtelijk verbod, maar de politie bood vanochtend aan... de mars te beschermen op voorwaarde dat die niet in het centrum werd gehouden. 13 tegendemonstranten werden gearresteerd. In Oekraïne en ook in het naburige Rusland wordt homoseksualiteit nauwelijks geaccepteerd. In Moskou maakte de politie vandaag al na een paar minuten een eind aan een homomanifestatie. Daarbij werden 34 deelnemers en tegendemonstranten opgepakt. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Grote ophef deze week. Een nieuwe schaatstempel. Waar zou die moeten komen? In Almere, niet in Zoetermeer en vooral ook niet in Heerenveen. Volgens een beoordelingscommissie heeft Almere het beste voorstel. Maar een besluit is er nog niet. Vanmiddag is het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond bijeengekomen in Utrecht. En daar is ook verslaggever Mark Hamer. Mark, is er al nieuws? Nee, we kijken vol verwachting naar de trap die, uh, die leidt naar de vergaderruimte waar het bestuur van de bij bijeen is. Uh, als journalisten zijn we verzameld in de lobby. Maar voorlopig is er nog niemand naar beneden gekomen. De, men had verwacht dat de bijeenkomst tot vijf uur zou duren. Men had ook gehoopt om twee uur te kunnen beginnen. Maar hij begon een half uurtje later omdat er een petitie is aangeboden door schaatsfans uh, met name uit Friesland. Zo'n 40.000 men, 40 mensen hebben een petitie ondertekend en die petitie is aangeboden. Ja, vervolgens heeft men zich teruggetrokken in dat zaaltje hierboven. En tot nu toe nog geen uitkomst is daarvan naar buiten gekomen. De aanbedeningscommissie heeft dus een voorkeur voor Almere. Um, deze bijeenkomst van de KNSB. Is het nou een tekel dat er twijfel is over dat advies? Uh, je zei het al, er is heel veel commotie over ontstaan. Over uh, hoe gaat men nou in de toekomst daarmee om? Het gaat voor alle duidelijkheid om welke topsportlocatie wijst men aan? Hè? Gaat men TIAF? Uh, zal gewoon blijven bestaan misschien? wel de uitbreiding erbij. Maar waar gaat men nou als KNSB met de topsport? Waar gaat men nou trainen? En waar uh, heeft men, e geeft men één keer per jaar de voorkeur aan van voor een grote uh, sportwedstrijd, grote schaatswedstrijd? Ja, en daar heeft die aanbevelingscommissie gezegd: van, Nou, dat zou Almere moeten zijn. Ja, er is een hoop uh, gedoe. Omheen. Misschien heeft uh, toch ook zo geschrokken is men er zo geschrokken dat men nog een beter aanbod heeft gedaan. Nou, daarbij is men allemaal over aan het praten. En we hopen inderdaad, ja, eigenlijk elk moment, maar hopelijk in ieder geval het komende uur toch een duidelijkheid meer, wat meer duidelijkheid te krijgen hier van de KNSB. Verslaggever Mark Hamer. De Duitse politie heeft gewaarschuwd voor een bomaanslag vanavond in Berlijn. tijdens de finale van de Champions League, die gespeeld wordt in Londen. Volgens het de tijdschrift Der Spiegel zouden verdachten uit islamitische hoeken aanslag beramen. Correspondent Tim De Wit in München. Volgens de inlichtingdienst gaat het om een serieuze dreiging. En wat de precieze aanwijzingen zijn weten we niet. Maar we hebben er dus bij de minister van Binnenlandse Zaken op aangedrongen. om vooral extra veiligheidsmaatregelen te treffen voor alle grote public viewings vanavond in Duitsland, met name in Berlijn. En in München en in Dortmund, want daar zullen honderdduizenden mensen... Uh, vanavond op allerlei plekken gezamenlijk naar de Champions League finale gaan kijken. En daarvan zegt de politie, die moeten we vanavond scherper in de gaten houden. Dus bij alle openbare gelegenheden in Berlijn... waar naar de finale wordt gekeken, worden mensen extra gecontroleerd. De gesprekken die immigratieambtenaren voeren met asielzoekers... moeten worden opgenomen. Dat heeft de nationale ombudsman Brenning gezegd... in het Radio 1-programma Argos... Op basis van de gesprekken bepaalt de immigratie- en naturalisatiedienst IND of de asielzoeker een aannemelijk vluchtverhaal heeft en een aanmerking komt voor asiel. Het relaas wordt tot dusver alleen schriftelijk vastgelegd. De ombudsman hoort regelmatig van advocaten dat er problemen zijn bij de beoordeling van het asielverhaal. De IND heeft Brenning Meijer laten weten dat het technisch te ingewikkeld is om de gesprekken op te nemen... De ombudsman kan zich dat niet voorstellen. Maar er wordt helemaal niet op gereageerd. De moslims Hem. zelf... Dit is iets uh, wat we niet horen te horen. Want we gaan eigenlijk naar de sport, is de bedoeling. Dat was even Michel Maas. We gaan gewoon... Ja, daar is hij: Sport. We gaan namelijk naar Italië, naar de Giro. voorlaatste etappe in de Giro d'Italia is een prooi geworden... voor roze truidrager Vincenzo Nibali. Wielverslaggever Gio Lippens. En daarmee de Vicenzo Nibali een sterk en regelmatig gereden Giro... waarin hij eigenlijk nooit in de problemen is gekomen en waarin sinds anderhalve week toch wel duidelijk is... dat hij die Giro gaat winnen. Twee dagen geleden won hij al de klimtijdrit. Toen vernederde hij de concurrentie. En vandaag deed hij in wezen hetzelfde... in de allerlaatste bergrit met aankomst... op die verschrikkelijke die Lavaredo. In de sneeuw, tussen enorme sneeuwmuren door... kwam hij daar als eerste boven. Gevolgd door een trio Colombianen. Duarte, Oeran en Betancourt. Wilco Kelderman was de beste Nederlander. Gevolgd door Pieter Wening, die het nog even probeerde in de slotklim... Zij zij deden het verder prima in dat grote geweld. Maar in het algemeen klassement was het overduidelijk. Nibali pakt dus de roze trui. Morgen nog een vlakke etappe. Niets aan de hand voor hem. Oeran op 4,43 op de tweede plek. Evans op de derde plaats op 5,52. En de beste Nederlander, Wilco Kelderman op de zeventiende plaats... op 19 minuten en 34 seconden van Vincenzo Nibali. Hockeyclub Rotterdam heeft het eerste duel in de playoffs... om het kampioenschap met 2-0 gewonnen van Oranje Zwart coach van Rotterdam, Reinhard Wolf: We hebben vandaag goed gespeeld, heel goed gespeeld... echt vrijwel niets weggegeven aan, uh, aan Oranje-Zwart. Het enige, wat, als je, als je wel, wat wil zeuren, is dat we misschien te laat beslist hebben. We hadden eerder een 2-0 mogen maken, maken dan de laatste seconde. Die dreiging heeft tot de laatste seconde boven die, deze wedstrijd gangen En dat is eigenlijk wel jammer, want we waren vandaag uh, absoluut beter. Bij de vrouwen wonen de hockeysters van Den Bosch hun eerste wedstrijd. Na shoot-outs werd Amsterdam met 3-1 verslagen... Morgen spelen de mannen en vrouwen hun tweede duel in de Best of Three-serie. Formule 1 coureur Nico Rosberg start morgen vanaf pole position... tijdens de Grand Prix van Monaco. Het is al de derde keer dat de Duitse de snelste kwalificatietijd neerzet dit seizoen. In Monte Carlo werd Lewis Hamilton tweede... en mensleider Sebastian Vettel derde. Nederlander Guido van der Garde overleefde voor het eerst in zijn loopbaan... de eerste schifting bij een kwalificatie... en hij mag morgen vanaf de 15e plaats beginnen. De voetbalsters van FC Twente hebben de eerste editie van de BNE League gewonnen. De club uit Enschede veroverde de titel door het rechtstreekse duel met concurrent Standaard Luik te winnen met 3-1. Voetbalsters uit Luik hadden tot op vandaag nog geen wedstrijd verloren in de competitie. De Amerikaanse homoseksuele voetballer Robbie Rogers heeft een contract getekend bij profclub LA Galaxy en wordt daarmee de eerste openlijk homoseksuele voetballer in de Major League Soccer, de Amerikaanse eredivisie. In februari stopte hij met profvoetbal nadat hij bekend had gemaakt dat hij op mannen valt. In een interview met het Amerikaanse persbureau AP zegt de 26-jarige Rogers dat hij de afgelopen maanden veel steun heeft gekregen van zijn familie, fans en spelers, onder wie Galaxy sterspeler Landon Donovan. Verkeersinformatie bij de AWB René Passet. Nog steeds veel werkzaamheden dit weekend. Allerlei snelwegen zijn dicht. En als een snelweg niet dicht is, dan staat er ook file. Zoals de A12 Den Haag-Utrecht hadden ze maar afgesloten. Want nu uh, staat er tussen Nieuwebrug en Harbele... al sinds vanochtend vroeg file 4 kilometer. Ook nog steeds veel vertraging op de A44. De weg was ze naar Amsterdam. Die weg is wel in beide richtingen dicht het hele weekend. Maar niet iedereen weet dat. En komt ze bij de afrit Voorhout in 2 kilometer file... met een half uur vertraging. Dankjewel René. Nog één keer de hoofdpunten. Het VVD-congres is akkoord gegaan met de integriteitscode die het bestuur heeft ingesteld. In de Syrische stad Koussaïr wordt opnieuw een zware slag geleverd tussen het regeringsleger en de opstandelingen. De schaatsbond is in overleg. De bond moet de knoop doorhakken. Komt de nieuwe schaatsstempel in Almere, Veen of toch in Zoetermeer? Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Straks de NTR met Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, ja. Henk van Middelaar en Marciaal Belman. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. De moord op de twee broertjes uit Zeist heeft veel vragen opgeroepen. De belangrijkste is misschien wel, wat bezielt een vader om zijn zoons om het leven te brengen? De ouders van Julian en Ruben zijn een paar jaar geleden gescheiden... maar hadden nog steeds problemen met elkaar. Vechtscheidingen hebben voor kinderen vaak nader gevolgen. Hoe moet je ouders begeleiden die in zo'n situatie zitten? We praten hierover in de studio met kinderrechter Jolien Boogaarts, met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland... Lucy Smits, en met advocaat en mediator Marike van der Lest. En aan de telefoon. Vanuit Amerika hebben we psychologe Marieke Liem. Zij heeft onderzoek gedaan naar kinderdoding. gevolgd door zelfmoord van een van de ouders. Goedemiddag, Marike. Goedemiddag, hallo. Hoe, ja, hoe vaak komt dit in Nederland voor? In Nederland hebben we gemiddeld over kinderdoding uh, ongeveer negen kinderen per jaar. En in één op twee van dergelijke gevallen. Uh... ...vindt er tevens een zelfdoding van de ouder plaats. Um, dus over het algemeen één à twee gevallen per jaar, zo sinds de jaren negentig, ja. Sinds die tijd wordt dat gemeten? Klopt, klopt. Nou ja, langer, je kan langer teruggaan, maar sindsdien heb ik het geleden. <lacht> In ieder geval sindsdien heb ik een overzicht ervan. Ja. Oh, okay. en, en Marieke, wat valt er over de psychische gesteldheid van zo'n man of vrouw te zeggen... ...die zijn kinderen dood en daarna uh, de hand aan zichzelf slaat? Ja, daarvoor zal um, een aantal dingen te zeggen. En eigenlijk gebruiken we daarbij uh, zogenaamde proxies. Dus we kijken naar mensen die uh, kinderen hebben gedood en daarna hebben gebracht een einde aan hun eigen leven te hebben, ma hebben, hebben uh, gemaakt. Um, maar dat op een of andere manier niet is gelukt. Dus bij hen vragen we wat hen, wat hen inderdaad heeft bezield, wat hen zo heeft beïnvloed. En daarbij kunnen we eigenlijk een tweedeling maken Dus enerzijds... Pas als we kijken naar mannen die het doen, dan zien we enerzijds de zogenaamde pseudo altruïstische motieven een grote rol spelen. Dus het beschermen van het kind, of het beschermen van het gezin voor opgesteld leiden. Dus de toekomst met zich mee gaat brengen. En anderzijds zien we een, uh, een motief wat gericht wat op wraak. Dus het is het namelijk wraak nemen op de partner, dan wel de ex-partner. Maar als, uh, als, als het idee, Maar Marika, hef, als het wraak is. Uh, wordt het dan ook nog gevolgd door een, een, een zelfdoding? Niet altijd, lang niet altijd. Nee, um, soms wel, in een aantal gevallen wel. En in dergelijke gevallen kan de zelfdoding ook worden gezien als volgende, wat ze ook al wordt genoemd, moord in 180 graden. Dus de zelfdoding is dan ook bedoeld als een extra mechanisme om de partner te laten leiden. Een soort ja. wijzende vinger van het ziet alleen het leven van de kinderen wat je. Wat je mij, ...waartoe je me hebt gedreven... ...maar het is ook nog een keer mijn leven wat je hebt verwoest. Oké, okay. ja. maar nou zei je... ...een van de eerste redenen is... ...dat een vader of een moeder... ...dat leven van die kinderen... ...of het lijden van die kinderen eigenlijk wil... Uh, ...ja, verlossen, zeg maar, hè? Ja. En dat noemen we ook wel pseudo altruïsme Juist dat pseudo moet erbij worden verteld... ...omdat het ja, vanuit de dader wordt het gezien... ...als een altruïstische overweging. terwijl De werkelijkheid het is niet echt in de... In, in het voordeel van het kind om, om uh, een einde aan, aan dit leven maar, uh, maar hoe ziet zo'n dader dat geweld dan? Want hij moet geweld gebruiken. Mm -hmm. Ja, wat we vaak, en dat is opmerkelijk, want wat we vaak is bij die pseudo doden zien... is dat relatief mildere vormen worden daar toegepast. Dus de, de verstikking, de vergiftiging. Terwijl. Uh, uh, dodingen die uit boeren gebeurden, waar er veel, waar er veel haat uh, bij komt kijken, we zien we veel gewelddadigere methoden. Uh, dus dat is één van de onderscheiden uh, die we kunnen maken tussen de twee groepen. Ja, en, en kan je als buitenstaander of als betrokkenen, laat ik het zo maar zeggen, kan je dat dan zien aankomen dat zo'n vrouw of man met zulke plannen bezig is? Ja, niet nauwelijks. Kijk, in, in veel gevallen, en dat, dat, dat wordt in de media vaak uitgelicht, denken we, oh, het was van voor een leuke vader en hij speelde met zijn kinderen en ik heb hem laatst nog gezien in de tuin en het was zo, hoe heeft het nou kunnen gebeuren? En dat zien we met name bij die pseudo-adrolystische dodingen, is het heel lastig te voorspellen. Het is dus van buiten, is het zo'n perfect gezin of een perfecte vader of een perfecte moeder en... Ja. Um, ik wil niet zeggen dat er, niet, dat er geen, geen psychische problemen aan, ten, aan onderliggen... maar dat zien we vaak als buitenstaanders niet. Hè? Dat is toch dus achter gesloten deuren. Nee. En daarbij moet wel gezegd worden dat bij de bij het andere motief, dus dat we zien, de straat in de medea... vinden er wel degelijk waarschuwingssignalen plaats in veel gevallen. Ja. Maar nog even deuren. over Marike, nog even over die dood. Hè? Hoe, hoe ja. zo'n dader die dood dan? Want dood is dood. Ik bedoel, dan is er helemaal niks meer ja uh, niet zelden wordt het ook gezien als een, uh, als een niet zozeer als een einde van het leven maar eerder als een doorgang dus een, een deur naar een volgend leven paradoxaal genoeg dus een deur naar het maals, waar we dan met z'n allen samen kunnen zijn hè? als het, in het in het, in het hier en nu niet meer lukt op deze wereld, waar, er, waar iedereen tegen ons is gekeerd, waar de voogdij wordt nog weggenomen, of waar er financiële problemen zijn, of waar er op de een of andere manier niet meer in harmonie met elkaar kan worden samengelegd, dan wellicht na de dood. Dus laten we met z'n allen die deur doorgaan, uh, zodat die band tussen ons voor altijd kan blijven voortbestaan na de dood. Dus, dat is één manier waarop uh, sommige dus daders de dood zien als een transitie, meer zo dan een eindpunt. Ja, dus die dader vanuit de dader beredeneerd, is die dood aan een middel om de relatie te herstellen. Exact. exact. Te herstellen dan wel voor te zetten. Ja. Ja. Ja. Goed, Marike, eh, hartelijk dank vanuit Boston, je naar ons. En eh, bedankt voor de toelichting. Prima, geen probleem. Dag. Ja, we praten hier aan tafel uh, verder in Hilversum. <laughs> uh, en dat doen we uh, met Jolien Bogaarts, kinderrechter en voorzitter van de Raad van Bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Lucie Smits. En met advocaat en mediator Marieke van der Lest. Um, ik, ik zie dat jullie ook allemaal aantekeningen hebben gemaakt, uh, dames. <laughs> Is dit nou wat jullie net hebben gehoord? Komt dat jullie uh, bekend voor? Hebben jullie zoiets ook wel eens meegemaakt in de praktijk? Lucie nou. Smits? Ja, in Noord-Holland hebben wij niet, nog niet een, een zelfdoding meegemaakt. Ik hoop dat we dat ook niet hoeven mee te maken in relatie tot uh, echtscheidingsproblematiek. Maar wat we wel meemaken is dat ouders heel forse problemen hebben om tot een omgangsregeling te komen. En dat ouders daarin ook niet schuwen om uh, invloed uit te oefenen in hun voordeel. Wat ze zien als in hun voordeel. Ja. Marieke van der Leest? Mediator? Ja, gelukkig ook nooit meegemaakt, natuurlijk. Maar uh, ik merk ook wel dat de ouders inderdaad niks uh, schuwen om iets in te zetten... en uh, graag met modder willen gooien in, in de vechtscheidingen, zou ik maar zeggen. En uh, Jolien Boogaerts, kinderrechter. Um, heeft u zoiets wel eens meegemaakt in de, in de rechtszaal... dat u hier bang voor was dat dit zou gaan gebeuren? Ja, gelukkig inderdaad ook niet zo extreem. Maar ja, ik zou wel voorbeelden kunnen noemen... waarvan ik denk dat het eigenlijk voor de betrokken partijen... Net zo schrijnend is als dit, want ik denk dat we niet moeten onderschatten wat bij partijen waar het zover als dit niet komt, dat toch aan wanhoop en ellende in die levens teweeg brengt. En, en ja, dat is ook voor mij de reden geweest om. Toch maar eens met Pinksteren in de pen te klimmen en daar ook uh, aandacht voor te vragen. Ja, want u heeft een, een brief geschreven, um, die is geplaatst in het NRC Handelsblad. En um, daarin uh, schrijft u dat gezinsvervoogden vaak geen kaas hebben gegeten van relatieproblemen. Want dat, is, dat ligt vaak uh, ten grondslag hè, als het escaleert. Hoe merkt u dat? Ik heb juist in mijn inleiding van dat stukje aangegeven... dat de oorsprong van de jeugdzorg ook op een heel ander terrein ligt... bij een heel ander soort kinderen. En dat het zeg maar, verwijzen van kinderen uit deze situaties naar jeugdzorg... dat dat nog maar van de laatste tijd uh, dateert. En uit deze situaties? In deze situatie heb ik begrepen uit alle berichten... is dat ook het geval geweest... Want ja, er zijn berichten over verschenen over, ik geloof wel, tien instanties die zich met uh, deze de kinderen bemoeiden. Ja. En uh, het gaat ook helemaal niet specifiek om jeugdzorg, maar je zou het veel breder kunnen zien. De hele jeugdhulpverlening, die focust, en begrijpelijk, want zo heten ze ook, die focust op het kind. Maar de problemen voor die kinderen, die komen juist van de ouders vandaan en daar heb ik dan ook nadrukkelijke aandacht voor willen vragen. En daar zouden we naar mijn idee... omdat dat aan de problemen van de kinderen vooraf gaat... ook moeten beginnen. Um, Lucie? Um, ja, ik wil, daar wel, ik, ik wil daar wel op reageren. Ja. Kijk, ik denk, natuurlijk is er in de samenleving in Nederland... Is er in de afgelopen decennia, tientallen jaren... is natuurlijk het een en ander veranderd. Maar... Uh, onze voogden, de, de, de gezinsvoogden... Uh, zijn natuurlijk ook, zou je kunnen zeggen, kinderen van, uh, van hun tijd. En zijn in die zin natuurlijk ook wel meeontwikkeld... met de ontwikkelingen in de samenleving. Wat wel blijft, is dat uh, gezinsvoogden uh, het gezin ondersteunen... maar natuurlijk wel primair zijn om inderdaad te, te letten... op uh, de veiligheid van de kinderen. En daar zit ook hun aanknopingspunt. Dus als er... Um, hulp nodig is voor de ouders, dan is het niet zo dat de gezinsvoogden die in eerste instantie bieden, maar het is wel zo dat er nadrukkelijk naar gekeken wordt en dat er ook gekeken wordt van hebben die ouders al hulp en waar zouden ze die hulp kunnen krijgen of kunnen halen. Maar de gezinsvoogden bieden niet zelf die hulp, maar het is wel zo dat zij in de context zeg maar, waarin zij eh, met het gezin omgaan wel degelijk kijken naar het systeem van het gezin. Het systeem van het gezin dat is. Ze... Het systeem van het gezin zijn dus de ouders en de kinderen en eventueel ook het netwerk wat er omheen zit. Ja, maar niet hoe ze met elkaar omgaan, die ouders. Nee, de, de, de invalshoek bij de gezinsvoogden is. En dus dat, dat is ook de reden waarom de gezinsvoogd bij het gezin betrokken is, is dat de rechter heeft gesteld dat, er, uh, dat het gezin onder toezicht komt te staan, of het kind onder toezicht komt te staan... en dat de gezinsvoogd de opdracht krijgt... om de ouders te helpen bij het maken van een omgangsregeling. Dus dat is het voor de invalshoek voor de gezinsvoogd. Ja. Maar in die situatie waarin jeugdzorg met deze zaken gemengd wordt... is vaak al tussen de ouders van alles gebeurd. Daarom is er dus aan een bel getrokken. Is ook al vaak een van de partners... Afwezig. En dan zie je een ontwikkeling. dat er dus een gezinsvoogd in het gezin komt. die heel betrokken is bij de, zeg maar, achtergebleven partner. en de kinderen. En dat de andere partij er heel vaak bij hangt. wat tot allerlei frustraties leidt. Dus dan is de gezinsvoogd eigenlijk. die kan eigenlijk niet meer objectief blijven? Nou ja, die, die focust natuurlijk heel begrijpelijk. op de kinderen als ingang. de achtergebleven verzorger die daar dan met de kinderen dagelijks bezig is, de schoolsituatie, et cetera... maar de partner die bijvoorbeeld al met, on, met klappende deuren is vertrokken... die is voor een gedeelte in, uit beeld. En daar gaat men op die situatie dan vaak ook doorborduren borduren... terwijl ja, de spanning en de ellende nou juist komt uit het feit dat die ouders... Inderdaad, uh, ja, elkaar naar het leven staan vaak. En de kinderen in een mijnenveld zijn beland. Dus het moment waarop jeugdzorg en jeugdhulpverlening in die gezinnen binnenkomt, is vaak al in een later stadium. Hoe moet het anders? Nou, kijk. Partijen die uit elkaar willen, uh, daarvan hebben we uh, vandaag de dag heel veel varianten. We hebben mensen die getrouwd zijn, maar we hebben mensen met een mooi samenlevingscontract. Daar is dan eigenlijk nog het meeste, en dat weet Marike, weet dat ook heel goed uh, mee te doen in de vorm van. ...ouderschapsplannen, maar we hebben natuurlijk ook mensen... ...die gewoon op een gegeven moment heel gezellig samen zijn gaan wonen... ...kinderen hebben gekregen en nooit iets hebben geregeld. Nou, daar al helemaal heb je niet eens de mogelijkheid van een ouderschapsplan... ...behalve wat, wat, wat, wanneer, wanneer ik, uh, ze het zelf vrijwillig zou willen doen. Ja, je noemt nog een paar keer dat uh, woord ouderschapsplan. Precies. Wat houdt dat in? Het ouderschapsplan, dat is een verplichting voor ouders die getrouwd zijn... ...en willen scheiden, die... Komen daar niet mee rond bij de rechtbank, als ze niet inderdaad een ouderschapsplan maken. Maar ja, dat is natuurlijk ook. Ik vind het hartstikke mooi en ik vind het een enorme vooruitgang dat we dat hebben. Maar het is natuurlijk wel een stuk papier. En we weten allemaal dat stukken papier, ja, die leiden vaak maar een betrekkelijk kort leven. Maar als dat ouderschapsplan niet goed ingevuld is, dan wordt de scheiding niet uitgesproken. Het helemaal niet zien ingevuldigd. Heb... En ook bepaalde voorwaarden, bepaalde criteria moeten eraan voldoen ja. voor een ouderschapsplan. En wat denk ik ook jij bedoelt, is dat uh, bij een ouderschapsplan kun je het gewoon van, van internet downloaden. En je vult hem gewoon lekker uh, thuis in je eentje in. Het is gewoon een standaard het aan... formulier. Het is gewoon een standaard formulier bij wijze van spreken. Is aan, wat ik zal zeggen, een aantal criteria mm. waar je aan moet voldoen om überhaupt te mogen scheiden. Dat geldt ook voor een geregistreerd partnerschap, dus niet alleen voor een huwelijk. Um, dus, maar het is juist goed als mensen bewust worden wat ze invullen... waarom ze dat met elkaar invullen en waarom ze dat in samenspraak moeten doen... om ook die afspraken die je met elkaar maakt na te leven. En dat is denk ik ook een beetje wat Jan bedoelt. Als je dus uh, naar een, een rechter gaat en je hebt gewoon zo'n papiertje ingevuld... dan weten ze eigenlijk bij wijze van spreken maar, niet meer wat erin staat. wat staat er op zo'n papiertje? Wat, wat? Nou ja, een zorgverdelingsregeling, wie het gezag heeft... Overigens is het algemeen dat na een scheiding doorgaans het gezag gewoon bij beide ouders blijft. Maar bij, mensen moeten daar wel even goed over nadenken. Wie wanneer de kinderen heeft, de kinderalimentatie. Dat ook als kinderen wat ouder zijn betrokken worden bij het maken van een ouderschapsplan. Ze hebben niet het recht om gehoord te worden. En daadwerkelijk ook hun visie. Ze mogen wel een visie weergeven. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zijn de ouders de De ouders die ook de beslissing maken. Met onze kinderen gaan we deze... Gaan we het zo uitvoeren? Maar wel, kinderen willen serieus genomen worden... en willen ook het gevoel krijgen dat ze een stem hebben in een echtscheiding. Daar gaat het denk ik ook wel helemaal om. En bij het invullen van het ouderschapsplan, kom jij dan ook in beeld? Dan kom ik in beeld, ja. Ja. als het heel diep gaat, als het echt uh, een psychisch verhaal wordt... omdat er natuurlijk een hele, misschien een hele geschiedenis achter zit... dan zeg ik, dan ben ik niet de aangewezen persoon ervoor. Dan ben ik maar een jurist. Ga dan alsjeblieft naar een gezinstherapeut of een gezinscoach. Ga daar aan tafel dit soort uh, discussies met elkaar aan. Maar dan zijn mensen al een heel stup, stuk verder... en zijn ze al veel bewuster waar ze mee bezig zijn. Maar je bent ook mediator. Ik ben ook mediator. Dan ben, dan ben mediator. ik er om die dan problemen. Ben ik, dan ben ik er om die problemen, maar ik ben mediator, maar ik ben wel jurist. Ik zit daar natuurlijk om de juridische consequenties... met elkaar te overzien en te bespreken. En als het echt gaat om problematiek die veel dieper ligt... ...omdat er gewoon echt een relationele problemen zijn... Noem eens een voorbeeld, wat voor soort problemen? Nou ja, als mensen elkaar echt helemaal de tent uitvechten... ...en elkaar uh, echt niks meer gunnen... Uh, en, en ja, dan, dan, of, ...of als er bijvoorbeeld mishandeling sprake is of wat dan ook... ...dan ben ik niet de aangewezen persoon, vind ik... ...om op dat moment met, met iemand uh, in gesprek te gaan. En pleit gisteren in de NSC Handelsblad de voorzitter van Jeugdzorg Nederland... geloof ik, zeg ik nee, het goed, Russie? Jan Dirk Sproker er van de Jeugdzorg uh, <coughs> ja, van nou de ja. Utrecht. Ja. Ja. oh Utrecht. Uh, dat bij ouders waar het allemaal zo moeilijk gaat... dat daar een psychologische test moet worden afgenomen. Ja, de, de kop was suggereerde toch iets anders dan wat er in het artikel zelf stond. Er stond het wat genuanceerder. Wat hij aangaf is dat... Um, het zijn natuurlijk situaties waarin er met een van de beide ouders ook inderdaad iets aan de hand is. Er kan sprake zijn van een verslaving of er kan sprake zijn van een, van een, psychisch, van een psychiatrisch probleem. En dat kan dwars zitten in zo'n overleg tussen ouders over de omgang eh, met het kind of de, of de kinderen. En wat hij aangaf is dat eh, dat soort problemen soms vaak hier doorheen speelt. En dat, eh, dat die ouders dan niet gedwongen kunnen worden om zichzelf te laten onderzoeken, om te, om te laten kijken... van is er nou echt iets aan de hand? Want wat je vaak hebt in dit soort situaties... of regelmatig, is dat de ene ouder iets zegt over de andere ouder. Van moeder is psychotisch... of uh, vader is verslaafd. En, uh, en voor, um, voor de betrokken hulpverleners... en dus ook voor de, voor de het is dus heel lastig om te onderscheiden... of er echt iets aan de hand is, zeg maar, of dat dit ook gebruikt wordt om het eigen gelijk Sperretjes. te halen. Ja, en wat maken. je eigenlijk zou ja. willen is... dat je dan vervolgens ook zou kunnen aangeven... van wij vinden dat u wel zichzelf moet laten onderzoeken... en dat die, dat die bevindingen uit dat onderzoek meegenomen moeten worden... in wat er uiteindelijk in deze situatie gaat gebeuren. En dat kan niet omdat in Nederland volwassen mensen... niet gedwongen kunnen worden om zich te laten onderzoeken tegen hun wil. Dat is hoe we in Nederland ja. de zorg geregeld hebben. Ja, Ik was in dat artikel, dan wordt er gezegd... ja met mij is niks aan de hand, hoor, ja. mijn vrouw is gek. Ja. Ja. Ja, ja. Klopt. Maar dat is natuurlijk in zekere zin niet die verwijten. Want verwijten die zijn er legio tussen partners die uit elkaar willen... en dat op de een of andere manier ja, de een het moeilijk vindt om dat te accepteren. Maar het feit van echt natuurlijk gestoorde ouders, dan praten we wel over uitzonderingen. En ik denk dat we wel moeten oppassen om nou niet iedereen weer een etiket op te plakken. Ik denk dat er wat dat betreft ontzettend veel bereikt zou kunnen worden als um, bij onderzoek ook alle partijen betrokken worden. Want stel dat we het idee van sprokkereef dat we dat verder zouden uitwerken. Dat we inderdaad echt... Hulpverlening bij de ouders erop gaan zetten. Dan zie je in de praktijk heel vaak... vader gaat naar de een, moeder gaat naar de ander. De twee hulpverleners communiceren helemaal niets met elkaar. Dus dan schiet je eigenlijk helemaal dan niks schiet op. Dan je dus helemaal niks op. De kinderen die worden bewijs van spreken... nu al richting moeder getrokken... krijgen niet de gelegenheid om met de therapeut van vader te praten. Dat werkt allemaal volslagen langs elkaar heen. En dat gaat dan onder het mom van privacy. Maar ik denk dat als twee therapeuten overleggen over hun gezinssituatie. Dat we dat wel degelijk wel zouden moeten combineren. En vandaar dat ik ook blij ben. Dat was iemand die was in de uitzending van debat op twee van de week. Ook over dit onderwerp. Dat hij zei we moeten veel meer naar het systeem gaan kijken. Want het zijn mensen die optimaal met elkaar samenhangen. Ja. Dat uh, doen we straks, vooral met uh, Lucie Smits van uh, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Daar hebben ze een nieuw systeem bedacht. Daar gaan we het uh, na de muziek over hebben. Ja, want het is uh, tijd voor muziek. Uh, binnenkort toert Esme Ousmani door Nederland met haar voorstelling. Niets is wat het lijkt. Maar vanavond in Pavlov alvast een voorproefje. Uh, samen met Thomas Dierks op contrabas en Anke Timmer op Gitaar... zingt Esme Ousmani het nummer Alles Verandert. De sleutel, de auto staat klaar. We laten alle wegenkaarten thuis. Ik heb besloten dat ik al het oude achterlaat. Krijg door tot in het hart van een stad die ik niet ken te voelen of het te Voel het aan het licht. Zorgvuldig uitgezocht. Het is goed zo laat, maar los. De dozen staan al klaar. Een vluchtig warm verwel. Een laatste kus heel snel, als de avond valt dan moeten we gaan. I'm Het was uh, Esme Oezemani met het nummer Alles veranderd. En Ze werd begeleid door Anke Timmer op gitaar en Backing Vocals en Thomas Dirks op contrabas. De voorstelling Niets is wat het lijkt, um, daar toert Esme vanaf 14 mei mee door het land. Waar allemaal, dat kunt u zien op de website: uh, esmeoezemani.com. Dit is tot 7 uur. Pavlov. En in Pavlov spreken we vandaag met kinderrechter Jolien Boogaerts... met Lucie Smits, bestuurder van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland... en met Marieke van der Lest, advocaat en mediator. Ons gesprek gaat over hoe vechtscheidingen tot dramatische gevolgen kunnen leiden... en over hoe een scheiding veel soepeler zou kunnen verlopen. 70.000 minderjarige kinderen krijgen jaarlijks te maken met een scheiding. En voor 5.000 van hen blijkt dat een vechtscheiding te zijn. In de voorbereiding op dit programma Lagers, las ik iets over een escalatieladder. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Hoe dat escaleert? Dat daar bepaalde ja, fases in zijn? Zeker. Marieke? Uh, ja, ik heb er wel van gehoord, maar het is nu niet mijn business. <laughs> het is een beetje moeilijk om te antwoorden ja, Jolien Booghuis. Zo werkt het inderdaad in de praktijk. Men begint met de mededeling en dan komen de emoties. En die emoties reizen in heel veel gevallen de pannen uit en dan komt er wanhoop. En ja, als er niet ergens weer iemand uh, tot reden komt, dan kan dat tot de grootste ellende leiden. En daar zijn de kinderen dan heel vaak de dupe van. Ja, en welke rol speelt de advocaat hierin? Die zou toch een beetje de boel moeten temperen. Marike? Dat probeer je ook. Maar sommige mensen willen niet getemperd worden. willen juist echt wel die vechtmodus aannemen. Maar, ja, maar je hoort ook dat er vechtadvocaten zijn. Die zeggen je er moet zijn alles... wel degelijk vechtadvocaten, klopt. Ik uh, hoor daar liever uh, niet toe. Uh, ik probeer toch in een uh, goed overleg om uh, de zaken met elkaar te regelen. Eén, omdat dat denk ik gewoon in het belang van één van ieder is... en met name ook voor de kinderen. Mm -hmm. um, uh, en twee, men is ook meer geneigd om je eigen afspraken te houden... dan die opgelegd is door een rechter. Dus ja, dat, dat uh, probeer je toch wel te temperen, ja. ja. Maar mensen moeten wel willen luisteren en ook bereid zijn... Hè, om dat te willen doen. Hoe kan het, uh, Lucie, jullie hebben er een ander plan voor... maar dat je in zo'n scheiding met kinderen eigenlijk zo opgaat... in je eigen uh, gekrenktheid dat je het belang van die kinderen vergeet. Nou, ik denk, net wat je zelf aangeeft... dat die gekrenktheid zo hevig is... Ja, maar je bent toch altijd nog vader is. en altijd nog moeder? Ik denk ook dat al die vaders en moeders ook het gevoel hebben... dat zij het ook dat ze niet anders kunnen... en dat ze ook het belang van het kind in de gaten houden. Wat wij toch merken is dat uh, in het gesprek... en daar zal ik zo wat meer over vertellen... in het gesprek waarin uh, wij proberen om het, uh, anders, dat contact anders vorm te geven... en dat... dat uh, hen begeleiden in die omgangsregeling om dat anders met hen aan te pakken dat de ouders vreselijk schrikken uh, als zij uh, horen uh, dat onze mensen vinden dat wat zij doen kindermishandeling is dan schrikken ze ineens hevig want ja. dat zijn ze zich helemaal niet bewust en wat is jullie aanpak onze aanpak is dat uh, wij om juist uh, te voorkomen wat Jolien ook straks benoemde dat uh, onze voogden gezinsvoogden ingezogen worden en en ook uh, zeg maar vooral uh, een soort verbindingsofficier zijn tussen uh, de argumenten van, van de beide ouders... en daardoor daar ook weer aandacht aan gaan bespeed, besteden... in plaats van uh, aan de kinderen direct, hebben wij ge, ge, gezegd, een, een manier ontwikkeld... waarbij uh, we niet één, maar twee uh, gezinsvoogden bij zo'n situatie betrekken... waarbij er één gezinsvoogd is uitsluitend voor de kinderen, die praat ook alleen maar met de kinderen en de andere gezinsvoogd praat met de ouders. En helemaal in het begin daarvan wordt dat met de ouders op die manier afgesproken. En eh, daar komen, er zijn, worden zeg maar spelregels afgesproken. En er wordt ook gesteld van, eh, dat de ouders niet over elkaar praten... maar met elkaar praten in aanwezigheid van die voogd. Waarmee ook wordt vermeden zeg maar dat ouders elkaar gaan bestrijden via een derde persoon. Dus, dus dat... die volgt of die, die volgt van die twee ouders... die praat alleen altijd maar samen met hen? Die praat alleen maar samen met de ouders... en op het moment dat er ook e-mailverkeer plaatsvindt... dan wordt dat ook gedeeld. Dus, dus er, is, er gebeurt niets meer bilateraal. Het gebeurt steeds in, met z'n drieën, zeg maar. En wat er ook heel belangrijk in is... is dat van begin af aan wordt afgesproken... Uh, dat... Uh, wat er ook aan pijn is, dat het echt gaat om het belang van de kinderen... en dat ook de, uh, elk van beide ouders neemt uh, aan het begin van zo'n gesprek... een foto mee van, van het kind of van de kinderen, die staat dan op tafel... En de voogd geeft dus ook tijdens het gesprek... als het toch dreigt af te dwalen weer aan van... hé, hey, waar ging het ook alweer om? en Dus om echt gericht te zijn op... wat gaan we nu afspreken om te zorgen dat die problemen... die het kind of de kinderen hebben... waar het gaat om uh, de school... of om uh, hoe de ouders met elkaar omgaan... of hoe het, uh, of, uh, hoe het gaat met uh, waar ze wonen uh, en andere dingen... Dat dat, of met sport, dat dat gewoon onderwerp van gesprek is. Van hoe de ouders uh, met elkaar afspraken maken... zodat die kinderen gewoon... Hun leven als kind kunnen hebben. En die foto moet hen uh, eraan herinneren waar het om gaat. Precies, ja. en werkt het? We hebben nu een, een, een 90 kinderen, zeg maar, waarin wij in de afgelopen uh, zeg maar, pak maar weg een jaar uh, zo, uh, uh, zo werken. En uh, wat we merken is dat het, uh, dat het dat om te beginnen de, uh, de gezinsfoto veel meer met de kinderen bezig kunnen zijn hierdoor. Uh, en, dat er, uh, en dat de gezinsvouden veel minder bezig zijn met telefoon en met de middelen tussen de ja. ouders die over elkaar praten. En dat dat leidt tot kinderen die zich beter gehoord voelen. En tot ouders die ook uh, merken dat het beter werkt als ze het met elkaar hebben over de kinderen. En dat die andere dingen dan even niet voortdurend op het Een bord liggen. De relatieproblemen worden dan eventjes... Uh... Er wordt een. Het wordt van de toneel afgeschoven, Precies, er is zeggen. een concentratie op de vraag waar het dan over gaat. Namelijk hoe gaan wij samen om met de kinderen? Want die kinderen, daar houden wij van. En die hebben wij samen gekregen. En wij blijven ouder, ook al ook zijn we geen partners meer. Marieke van der Lest. Ja, ik heb nog een vraag. Mogen die twee gezinsvogels ook met elkaar, die in één gezin dus zitten, ja. met elkaar overleggen? Hoe gaat dat? Die gezinsvogels overleggen wel met elkaar. Dus gezinsvogels overleggen met elkaar bij bureau jeugdzorg. En die doen dat ook niet alleen in hun eentje. Dus er zijn ook andere mensen bij die zij daarin ook kunnen dus de, de Steun die vanuit de kinderen zou kunnen komen. Daar kan de gezinsvogel van de ouders. Zou daar dus ook op mogen? Zeker. Dus zij overleggen zeker met elkaar, want het, het blijft. Hè, want anders zou het, dan, het. het komt wel bij elkaar. En eh, zij kunnen ook een gedragswetenschapper consulteren om te kijken: van hey, hoe gaan we dit nu verder? Zorgen dat dit uh, dat het goed is. Dus het leidt tot het vanuit verschillende invalshoeken uh, onderdelen bij elkaar brengen en zorgen dat dat. In geheel wordt, zeg maar. Maar, maar hoe duurzaam is die vrede, zou ik dan zeggen? Want als, wat uh, Jolien Bogartje zegt: als die ouders blijven vechten, zijn die kinderen er voortdurend de dupe nou, van? Maar ik denk dat deze aanpak twee dingen heel duidelijk uh, bewerkt: die ik ook wel al als probleem heb genoemd. Beide ouders worden nu gehoord ja. en dat was in het verleden heel vaak echt een probleem... waarbij de frustraties bij de niet gehoorde ouder huizen hoogsteeg. En ouders worden nu echt geconfronteerd met wat ik op de zitting... en ik zie natuurlijk juist vaak de gevallen waarin het niet lukt... en dat realiseer ik me heel goed... wat ik de kei in de koffer van de kinderen noem. Mm. He, die kinderen die krijgen door al die ellende... Krijgen die een enorme kei mee voor de rest van hun leven. Die moeten daarvoor in therapie en allemaal dat soort ellende. En als je in dit stadium, wat Lucy dus beschrijft... al laat zien aan die ouders van... hou daarmee op en richt je op de kinderen, dan ondervang je dus ontzettend veel ellende. Dus ja, die... Want het kind heeft natuurlijk ook een, een loyaliteitsprobleem eigenlijk. Hè? Want die is zowel loyaal aan de vader als aan de moeder. Maar als die ouders met elkaar in gesprek blijven of weer komen, misschien na even een korte escalatie, maar ik begrijp mm. dat jeugdzorg die tot een minimum probeert te beperken. Dan kunnen ze dus ook heel snel aan beide ouders loyaal zijn, want die ouders zijn met elkaar in gesprek. En dat is nou juist vaak het probleem waar kinderen in de knel komen, dat ouders op Uiterst subtiele manier kunnen laten merken. dat die moeder een zus is en die vader een zo. En je wil niet weten wat voor methoden daar allemaal voor zijn. En dat ja, die en... kinderen zelf ook een eigen uh, hoor, dat ze gehoord worden. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, ook een verandering. Ja. ja, absoluut. Zeker. Dat de kinderen dus ze kunnen de vrijheid praten. Natuurlijk. Dat de kinderen, ja. de kinderen kunnen vrijheid praten. Ja, dat, is van, dat is ook een van de, dingen, de afspraken die gemaakt worden. Dat kinderen met dat kinderen zich kunnen uiten ten aanzien van de gezinsvocht die met hen praat, ja. zodat ja. die ook hun belang goed kan behartigen en dat ook goed kan inbrengen. Ja. En uh, wat uh, wat Jolien net aangafde, is... Ouders zijn daar heel uh, vindingrijk in om het subtiel te laten ja. blijken. Maar soms gaat het ook helemaal niet maar subtiel. Maar het is ook van belang dat die kinderen bij die vader en bij die moeder... vrij over hun vader en moeder kunnen praten, toch? Dat is zeker van belang, maar dat is uh, misschien, praktijk dat plek, dat is misschien nog wel mogelijk. een hoger liggend doel. Ja. Maar we zijn al een heel eind opgeschoten als we als de kinderen gewoon op een prettige manier bij de vader en bij de moeder kunnen nou ja. zijn afwisselend. En als dat bijvoorbeeld niet betekent dat ze, uh, dat ze problemen krijgen met hun konijntje, dat bij moeder is, en dat moeder niet uh, wil voeren op het moment dat het meisje blijft, ja. het kind blijft overnachten bij de vader. Ik bedoel dat is is dat helemaal Gaat is echt zo ver? Hè? Zo gaat het, ja? Ja. Ja, ja. dat komt voor. Natuurlijk ja. niet in alle situaties, laten we daar wel voor Het gaat hier echt om vechtscheiding. Er zijn natuurlijk veel ouders die wel met elkaar in staat zijn om goede afspraken te maken en die ook na te komen, maar de situaties die wij tegenkomen, maar dat zijn er toch 500 in een jaar alleen al in ons werkgebied uh, waar het dus gewoon ernstig fout gaat hè. Dus en daar spelen dit soort dingen dat kinderen hun sportkleding niet meekrijgen waardoor ze niet kunnen sporten in het weekend Ja. Dat, ja. maar de, realiseren die ouders zich dan niet dat, dat ze hun kind daarmee een enorme last meegeven dat, dat, dat weet ik niet dat is een goede vraag denk ik maar die kan ik, die kan ik niet beantwoorden maar wat, je, wat, wat eruit blijkt is dat ouders op die manier... het klinkt hard, maar hun kind inzetten als instrument ja. in de strijd. Ja. Jolien Bogarts, u pleit ook in het artikel wat u afgelopen week heeft geschreven... omdat in het NRC heeft gestaan... dat um, er eigenlijk tegenwoordig... Um, kijk, vroeger uh, ging het vooral eigenlijk om achterstandsgezinnen... waar problemen um, uh, echt aan de orde waren. Maar eigenlijk tegenwoordig... Geld het, gelden die relatieproblemen eigenlijk ook bij um, uh, ja, niet-achterstandsgezinnen, zeg maar. Um, hoe, um, want e eigenlijk is dat, is dat een verandering, hè? Ik denk het, ja. Ik denk het. Um, als ik kijk naar bijvoorbeeld een, een, een zitting... die bestaat bij ons meestal uit een zaak... of tien, elf, tegenwoordig vaak twaalf... Dan is het aantal van dit soort zaken, denk ik, per zitting niet eens altijd één, soms één. Maar het merendeel van de zaken waar het echt gaat om een ondertoezichtstelling, is nog steeds zo. Kinderen die ja, in hun uh, opgroeiproblemen worden verstoord, die niet naar school gaan, die uh, ja, onvoldoende te eten krijgen. Die niet op tijd naar bed gaan, dat heeft vaak met relatieproblemen. Heeft dat helemaal geen verband? Echt, deze problemen waar we nu over praten. en daarvoor een kind onder toezicht stellen. dat is echt pas van de laatste tijd. En ja, ook nog niet algemeen. Er zijn ook advocaten. en ik weet niet hoe Marieke daarover denkt. die zoiets hebben van nou. een onder toezichtstelling vragen in zo'n. Probleem als dit is het laatste wat ik doe. Ja. Omdat er natuurlijk heel veel ouders dan zijn dan nog die, verder van huis. die het gevoel hebben dat ze dan nog verder van huis ja. raken. Want ja, ja de, de uh, aanpak zoals. Lucie die stelt, is een hele mooie, maar dat is nog helemaal geen gebruikelijk. Dus er zijn echt nog heel veel mensen. En daar hebben de voorbeelden ook wel van in de kranten gestaan. Die zeggen jeugdzorg. Nou, nee. En het is natuurlijk, er is ook best veel voor te zeggen dat ouders proberen in eigen kring, met familie, met vrienden, dit soort ellende te doorbreken. Ik bedoel, we hoeven ook niet allemaal iedereen naar jeugdzorg of de jeugdhulpverlening te laten gaan. Dit zijn vaak ook dingen die natuurlijk in familieverband kunnen worden. Maar juist goed opgeleide ouders las ik, uh, hebben tegenwoordig veel oh, vechtscheiding. Zie jij dat ook, Marieke? Ja, klopt, ja? ja. Althans, in mijn praktijk wel. Ja. Steeds meer mensen die meer mondiger zijn dan dat ze... Ja, het, die dan voorheen zou maar zeggen, die beter weten wat ze willen. Maar die zijn juist ook wel veel moeilijker om, om te bespelen... en om, om inzicht te geven waar ze mee bezig zijn. En komen ze uit zichzelf naar jou toe? Ja. ja. En um, uh, hoe gaat dat dan? Wat bedoel je? Nou, als, als zo'n zo um, zo man en een vrouw bij jou komen. Voor uh, mediation bedoel uh, ja? je? Voor bemiddeling. Ja, ja. precies. Hoe, hoe, hoe, hoe pak je dat dan aan? Hoe begin je? Nou, ik begin altijd samen aan één tafel, uh, vragen wat ze willen. Een stukje bewustwording. Ook elkaar vertellen waarom ze uit elkaar willen. Dat je wel uh, gehoord, beide partijen moeten gehoord worden. Want een, net wel het over een bepaald traject. Wij noemen dat de rouwcurve. Want de ene is natuurlijk al helemaal de beslissing. Ik wil vandaag liefst gisteren gescheiden zijn. En de ander denkt van ja, wat overkomt me nu? Daar ook bewust van worden. Elkaar de tijd geven om, om het ook te kunnen verwerken. En uh, ja, en dan ga je steeds meer eerst... Traject een beetje elkaar weer met elkaar te leren communiceren. En dan wordt het traject steeds meer onderhandelen. En dan het afsluiten, het juridische proces. Dus dus een heel eigenlijk verschillende stappen maak je in één zo'n proces. Ja. ja. En um, uh, waarin verschil je dan uh, van een psycholoog? Want die doet dat Omdat eigenlijk... uiteindelijk eh, ik het juridisch ga vormgeven. Ja. En ik ga onderhandelen over vermogensbestanddelen. Dus echt schrijving is natuurlijk veel meer dan alleen maar over de kinderen praten. En daarom zeg ik, het eerste gedeelte is altijd weer kinderen, het ouderschapsplan... En als het inderdaad heel erg diep gaat en het heel psychisch wordt... omdat er uh, drank of, of misbruik of weet ik veel aan de grondslag... althans dat verwijt wordt aan mijn tafel dan gedaan... dan zeg ik, ho, oh, wacht even, dit vind ik wel heel erg heftig wat hier gezegd wordt. Hier moeten we het toch echt even heel goed met elkaar over hebben. En ben ik wel de aangewezen persoon om het hier aan deze tafel over te hebben. En dan wordt het, project, het proces natuurlijk verder naar, naar financiële zaken. En, en, dus het is, het, is een, het is een heel proces, hè? Het is niet alleen, alleen de kinderen, het is natuurlijk veel meer dan ja. dat bij een echtscheiding. Ja. ja. Maar, eh, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland is al lang gedaan. Jullie zetten hier nou net niet in om per se die relatie te verbeteren. Nee, wij zijn er. Wij, dat is niet onze primaire taak om de relatie te verbeteren. Maar wat wij, wat wij wel uh, doen is proberen te kijken van wat is hier aan de hand... en waar zijn deze mensen goed mee geholpen. Dus als er geen hulp in het gezin of in die relatie is... en dat wel belangrijk wordt gevonden... dan wordt daar wel over gesproken en worden mensen wel verwezen. Maar wie, wie kunnen jullie wij... daarvoor binnenhalen dan? Nou, dat is dan meer een kwestie van verwijzen. Dan, want het bureau jeugdzorg is er niet om zelf therapie, eh, relatietherapie te geven bijvoorbeeld. He, of om zelf opvoedondersteuning te geven. Dus als het gaat om ondersteuning die er nodig is... In het, bij het opvoeden van de kinderen, dan eh, kunnen we suggesties doen en verwijzen daar waar het gaat bijvoorbeeld om opvoedondersteuning kunnen we verwijzen naar andere instellingen uh -huh. en als het gaat om uh, um mediation of om relatietherapie dan kunnen we ook aangeven waar ze op langs welke weg ouders deze kunnen krijgen. Maar dat is allemaal op vrijwillige basis. Je dat kan is op vrijwillige nooit op volwassenen verplichten. Klopt. Dat is op vrijwillige basis. Ja. Mediation idem. Ja, dat is natuurlijk ja. ook. En, en, en u als rechter, hebt u een machtsmiddel? Ik kom, ik kom inderdaad wel eens, wel eens verder, om, omdat er dan uiteindelijk... in een bepaalde situatie aan de rechter om een beslissing wordt gevraagd. En dan heb ik in de in wet heel weinig, maar in de praktijk... Uh, probeer ik dan langs de lijnen waar we het nu over gehad hebben met ouders en hun advocaten in gesprek te gaan. En als ik dan bijvoorbeeld zoiets zie als ouders... die hun kinderen ontzettend opzadelen met een hoop ellende... en er is al van alles geprobeerd... dan uh, ja, ga ik toch kijken of ik door middel van het gewoon nog niet afgeven van een beslissing maar nog eens een keer uh, met de ouders praten over dan maar een mediation... bijvoorbeeld via uh, mediators die er bij de rechtbank aan de rechtbank verbonden zijn... en waarbij er bijvoorbeeld een aantal zijn die heel erg op die gezinssituatie zijn. Dat zijn dan inderdaad niet zoals Marike de juristen, maar dat zijn dan psychologen. Om daar dan die ouders alsnog bij te krijgen en zoiets vlot te trekken... Hoort u wel eens uh, na afloop hoe, hoe het verloop is gegaan? Zeker. Ja, want ik vraag daar ook wel naar. Want ik hou dan zo'n zaak aan. Ik zorg dat die beschikking dan bij dat bureau komt... Ik vraag aan dat bureau ook al of ze in dit geval... in deze bijzondere zaak willen denken aan die en die mediators. Namelijk de psychologen-mediators die daar dan bij zitten. En ik hoor dat dan inderdaad vaak ook wel terug. En met name omdat ik nog steeds een beslissing moet geven... dus die zaak sowieso terugkrijgen, dan hoor ik of die... Mediation alsnog geslaagd is of niet. En dat zijn dan overigens wel vaak al hele oude zaken... die soms jaren hebben gesleept. Dat is echt soms een drama. Maar zou je, zou je daarin geholpen zijn voor dat jouw rol... Uh, als je daar ook andere bevoegdheden in zou krijgen. Kijk, de bevoegdheden Heel van de, de gezins. Die, die zijn beperkt, maar die zijn niet vrijblijvend. Hè? Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat, dat de recht bijvoorbeeld een uitspraak doet over de termijn waarbinnen het echt geregeld moet zijn. Maar die geef ik ook, want ik hou de zaak voor een bepaalde tijd aan. En partijen krijgen tot die tijd de mogelijkheid om iets te doen. En anders beslis ik. Oké, okay. hartstikke goed. <laughs> Mooie laatste woorden. Tot zover, Pavlov. Uh, en we danken Jolien Bogaarts, Marieke van der Lest en Lucie Smits. Als u wilt reageren en luisteren, dan kunt u ons mailen: pavlovradio.nl. Ja, en straks gaat Radio 1 verder met Langs de Lijn, ongetwijfeld naar de Europa Cup finale in Londen. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan, nog een fijne avond. Dag. Informatie, educatie en cultuur. Europa wil schaliegas. Well, maar weten we waar we aan beginnen? In het Amerikaanse Pennsylvania boren ze al vijf jaar. That's not a normal smell for out here. Dat hele glorige bij mij slaat meteen op mijn slijmvlies. Wat kunnen wij van Amerika leren? This is our water. It, belong It belongs to us. Een reis door Hillbilly Country. It has to stop. Op Radio 1. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. It has to stop.